4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. De vreemde, donkere animatiewereld van de gebroeders Kwee. En straks deel zoveel van de liquidatiezaak Passage. In hoge beroep worden maar liefst 68 getuigen gehoord. Kunnen er ook meer worden? Dat straks in de villa. Nu is het NOS Journaal. Gert Kluk.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 De coalitiepartijen VVD en PvdA en D66, ChristenUnie en SGP denken daar morgen een akkoord over te sluiten. Hoe groot het bezuinigingspakket is en waar er op bezuinigd gaat worden is nog niet duidelijk. Adi Slop van de ChristenUnie. We gaan proberen om dat morgen af te ronden. En eh, als dat die belangrijke hobbel zeg maar, genomen is, dan kan ook over de rest... mogelijk wel eh, vrij snel overeenstemming worden bereikt. Maar dat zal in de rest van de week moeten blijken. Het kabinet heeft steun van de oppositie nodig om de plannen te kunnen uitvoeren. De gemeente Amsterdam heeft al het geld teruggehaald dat vorige week per ongeluk aan 9000 Amsterdammers met een uitkering was overgemaakt. Het gaat om een bedrag van 188 miljoen euro. Vorige week kregen minima bedragen tussen de 15.000 en 30.000 euro op hun rekening gestort. Bij de overboeking van de jaarlijkse woonkostenbijdrage aan Amsterdammers in de bijstand was iets misgegaan. Wethouder Hilhorst laat onderzoek doen naar de oorzaak van de foutieve betaling. EU-landen kunnen illegale immigranten die de EU via Turkije zijn binnengekomen terugsturen naar Turkije. Daarover is een akkoord gesloten met de Turkse regering. Veel Afrikanen en Aziaten komen via Turkije illegaal de EU binnen. Als tegenprestatie gaat de EU onderhandelen over het opheffen van visumeisen voor Turken die naar de EU willen reizen. Naar verwachting is de visumplicht over drie jaar afgeschaft. De Turkse premier Erdogan spreekt van een mijlpaal in de betrekkingen tussen de EU en Turkije.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 Het is zo'n 9 graden en er staat een matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Ook morgen vaak grijs, met vooral weer in het noordwesten wat regen. Daarna blijft het zacht en wisselvallig. Vanaf donderdag is er ook wat zon. Bij de AWB zit weinig zwaan. We zien een normaal begin van de avondspits, van de maandagavondspits. Vooral bij Amsterdam en Utrecht staan de meeste files. Op de A27 van Utrecht naar Breda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunette. Staat 4 kilometer file, de rijbaan is zojuist wel weer vrijgegeven. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht ook een ongeluk. voorknopend Rijnzweert, 2 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Na de ster gaat de file verder, tot zo.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 Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. Met zometeen natuurlijk ons juridisch panel Schuld en Boete. Maar eerst Cultuur met Anton de Goede. Die was vrijdag in het AI-Filmmuseum... bij de voorbezichtiging van de tentoonstelling... over het raadselachtige en vooral duistere werk van de animatiefilmers... De Quay Brothers. En even voor de uitzending sprak ik hem daarover. Nou de Quay Brothers. Ik had nog nooit van ze gehoord. Maar dat is misschien wel een tekortkoming van mij. Want bijvoorbeeld vorig jaar schijnen ze geëxposeerd te hebben in het MoMA in New York. Mm -hmm. En ze zijn dus verre van uh, geheel onbekend. Maar toch, een een tweeling. Ik uh, ontmoette ze voor het eerst. Zij waren daar in het AI. Je moet je voorstellen, afgelopen vrijdag. Het was mistig over het... Ei voeren we over de pont richting het grote a instituut dat opdoemde uit de mist. En dat was eigenlijk precies uh, de atmosfeer die hoorde bij deze broers. Die geboren zijn in de jaren 40 in Philadelphia. Mm -hmm. Die al vrij jong naar kunstacademie zijn gegaan in Europa. En het uh, grootste deel van hun leven nu in Londen wonen. En die. Um, een eeneigige tweeling zijn... en dat mistige, dat koesteren ze ook een beetje. Ik las in NRC Handelsblad... daar was een verslaggever... die had ze geprobeerd te bellen... Ja. en die wilde te weten, wilde te weten komen... of hij met Timothy of met Stefan te maken had. Maar dat gaf de andere man... aan de telefoon niet prijs... want die zei, we praten als uit één mond. Maar uh, dat, dat dus. Hè. Dus een beetje ook grap, grappig omgaan... met uh, een eeneigige tweeling zijn... En tegelijkertijd die humor combineren met belangstelling... voor de zwarte kant van de literatuur, bijvoorbeeld. De mm -hmm. zwarte kant van de kunst. Belangstelling hebben voor kunst van psychiatrische patiënten. Oh. En, dat gebruiken ze ook in hun werk. Dat gebruiken ze in zoverre in hun werk... Ja, dat ze zich laten inspireren door poëzie... door beroemde films, door beroemde literatuur... En bij hun keuze daar kiezen ze voor Frans Kafka bijvoorbeeld. Of voor Bruno Schulz, Poolse schrijver... die een heel duister oeuvre heeft nagelaten. Zeer de moeite waard in de jaren 40 vermoord is door de Gestapo uh, in Polen. Die belangstelling voor ja, toch ook de zwarte kant van, van de kunst en van de literatuur. En dan komen ze dus die, die, die belangstelling voor... De Europese kunst. Het zijn Amerikanen, maar die storten zich geheel en al... op, op, op, op uh, hier op Midden- en, en, en Oost-Europa. Dat is wat ze trekt. Dat is wat ze trekt. Kennelijk duisterder dan, dan uh, dat vind je het niet in Amerika. Nee. En als je daarnaar nou vraagt, want ze, waren, ze zaten daar met lang haar nu dus mannen van een jaar of 66 daar bij AI bij, bij afgelopen vrijdag... als je dus ernaar vraagt, dan blijft het ook altijd een beetje mysterieus. Waarom hebben jullie je eigenlijk voornamelijk gericht op de animatiefilm... luidde de vraag, want dat hebben ze eigenlijk gedaan. Ze maakten heel vaak decors, een soort kijkdozen... die kan je ook zien in AI, en heel minutieus gemaakt. En daar maakten ze dan films in... Die films die trouwens voor een goed deel ook op internet wel zijn te vinden. Van de Kwai Brothers. Heel leuk om daar naar te zoeken. Um, de vraag werd gesteld. Waarom hebben jullie die hang naar de zwarte romantiek. En naar de zwarte verhalen uit de literatuur. Zeggen ze ja dat levert mooie verhalen op. Punt. Niet gedetailleerd. En waarom hebben jullie gekozen voor animatiefilms. Ja omdat we een verlegen tweeling zijn. Mm -hmm. En we daarom niet de wereld in hoeven te trekken. Als je een animatiefilm maakt dan kan je eigenlijk tot een plat vlak en een grote tafel beperken... van anderhalf bij anderhalf. En daar voelen we ons senang bij. Het is animatie overigens die ook heel ouderwets aandoet. Hè? Het zijn een soort poppen die ze gebruiken. Ze maken poppetjes. en Je moet even naar internet gaan en die Quay Brothers uh, googelen. Dan zie je wat voor mysterieuze droomwereld je ja. in belandt. En het AI-instituut in Amsterdam heeft nu uh, enorm uitgepakt... met die decorstukken, met ook allerlei... Bijvoorbeeld tekeningen van Bruno Schulz kan je daar zien. Van die uh, Poolse schrijver. Boekomslagen. Ik heb hier meegenomen, want de Quai Brothers stonden al jaren in mijn kast. Een cover van Dood op Krediet, Louis Ferdinand Céline. Hier zie je ook die macabere kant. En, en, ik heb dat covertje nu, uh, nu bij me. Van een doodshoofd met een roos bij het oor. Uh, dit is de wereld van de Quai Brothers. En die openbaart zich als je het AI-instituut... Binnenkomt. Het mooie is, het AI-instituut gaat de komende tijd lezingen organiseren rond die inspiratiebronnen. Uh, dat is ook de tegenwoordige manier om tentoonstellingen te maken, een cultureel mm -hmm. programma eromheen. En dat doen ze op een fantastische manier door niet een knieval te maken en het, en, en het, en het gemak, gemakkelijk te maken voor een breed publiek. Maar juist de diepte in te duiken. Een week over Frans Kafka te organiseren. Ja, ja. ja Fantastisch. Prachtig. Want zij hebben die, die verwantloen natuurlijk van Kafka aangegrepen. Hè? Dat is voor, voor deze Kwee Brothers echt ongeveer het mooiste wat er is. Metamorfoses. Ja, dat vinden precies. ze prachtig. Ja, ja. Prachtig. Nou, jij was bij de persvoorstelling. En vanaf de 15e is de tentoonstelling gewoon voor iedereen te bezoeken. Tot 9 maart. Met museumkaart loop je er zo naar binnen. Anton, dank je. Schuld en boete. Met vandaag de advocaten Theo Hiddema en Marnix van der Werf. Goedemiddag heren. Bedankt. Laten we beginnen met de passagezaak, dat is die liquidatiezaak. ging gingen ongeveer tien uh, executies en een paar pogingen tot. In het hoger beroep, daar waar uh, vorige week vrijdag een soort regiezitting over was... de hoger beroep zelf begint in januari... die gaan, gaan 68 mensen gehoord worden, maar dat kunnen er ook meer worden. En dat hangt af van wat, Marnix? Oh, dat hangt af van een heleboel dingen. Dat hangt af van wat die 68 mensen te vertellen hebben. En dat hangt ook af van de inhoud uh, van stukken... die het Openbaar Ministerie nog aan het dossier uh, zal toevoegen. Alsof het dossier nog niet groot genoeg is. Ja. Dus Hoeveel Er kan nog van alles gebeuren. Ja, ze zeggen uh, dat het bijna 300 ordners is. Maar volgens mij heb ik er meer. Waar <laughs> kan dit, dit ook weer ontaarden in jaren... Het klinkt alweer, we beginnen met 68. Nou, we zijn in het. oktober begonnen met dit hoger beroep. En het, het gerechtshof laat niet na om ongeveer elke uur duidelijk te maken... dat dat niet de bedoeling is. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo. Er, er zijn uh, ik denk ongeveer tien verdachten uh, die, die allemaal meerdere zaken hebben. Dus in feite zit je 30 of 40 zaken tegelijk te doen. En het, het, het is ook zo dat dat gewoon heel veel tijd kost. Ja. Ja. Nu, een van die uh, getuigen, dat is een uh, Harry W. En daar wil jij het nodige van weten, maar in verband met ook een andere zaak die jij doet... een hele grote drugzaak waar 4000 kilo coke in omgaat... een shipment wat onderschept is in Antwerpen in 2003... wat wil jij van het OM over deze getuigen weten? Nou, ik heb zo een beetje mijn twijfels bij het OM wat deze getuigen betreft. In die andere zaak, die, die cocaïnezaak... daar is deze man ook als getuige naar voren geschoven door het OM... De rechtbank heeft uiteindelijk op mijn verzoek bepaald... dat wij hem ook mogen horen bij de rechtercommissaris... en later op de zitting. En nu uh, houdt het o OM hem achter. Hij hij komt niet op getuigen verhoren. Het Openbaar Ministerie zegt hij komt niet. En als de rechtercommissaris dan vraagt waarom komt hij niet... dan zegt de officier nou dat leggen wij gewoon niet uit. En u hoort het wel als hij weer beschikbaar is. Maar dat heeft volgens jou te maken met het feit... dat hij ook als getuige optreedt in de passagezaak? Ja, dat is natuurlijk wel een beetje en dat ze bang zijn dat jij hem daarover misschien ja, iets Ja, dat is een vragen. beetje raden daarnaar. Maar ik zit natuurlijk ook in de passagezaak. Ja. En, en, en als ik hem... Uh, in, in deze zaak, in deze cocaïnezaak, uitgebreid zou kunnen ondervragen. En hem laat vertellen. en uh, misschien zijn betrouwbaarheid uh, aan de orde kan stellen. Uh, terwijl hij in de passagezaak nog moet verklaren. Dat vindt het Openbaar Ministerie niet leuk. Mm -hmm. uh, maar maar ik, weet, ik weet niet of dat het achterliggende motief is. Maar het is natuurlijk wel heel. Het, is, het, het punt is dat het niet zo magistratelijk is om dit soort tactische overwegingen te gebruiken en mm. bij het, het al dan niet laten horen van een, van een getuige. Ja. De heer de man, maak jij dat vaak mee? Dat dit zo gebeurt met een getuige door het OM? Nou, dat, dat, dat de officier zegt, je krijgt hem niet en ik vertel je ook niet waarom, dat is op zich nog buitenissig, enigszins. Heb je dat nog nooit meegemaakt? Heer? Nee, nee. Nou, nou, het schiet me 1, 2, 3 niet te binnen. Ik nee. heb heel wat getuigenavonturen beleefd. Daarom? Ja, nee, daarom zou ik me zo uh, voor kunnen stellen dat, dat, dat het je wel eens overkomen is. Ik heb wel getuigen gehad die zo waren geïnstrueerd door justitie. Uh, dat ze als Blanke onschuldigen, terwijl ze informant waren, zelfs infiltrant, onder dekking van de officier, wel naar de rechtercommissaris werden gebracht. En zelfs om hun onschuld in de strafzaak waar het om ging... nog meer cachet te geven. Zelfs als nou ja, een soort nepverdachte... bij de betrokken kring van verdachten werd neergezet. En vervolgens ging de officier reculeren tot vrijspraak. Dat was natuurlijk een, een deal van je welste van tevoren. Die zaak is ook aan alle kanten geploft. Maar nou spitsen we mijn oren. Want die 2003-zaak met die 4000 kilo cocaïne... heb je die zelf gedaan? Die cocaïnezaak van destijds? Nou, ik ben niet betrokken bij het uh, ja, vervoer wel. van cocaïne. Ik wel, want dat is een zaak van 2003. Maar jij de zelf grootste... betrokken ja, bij is, het vervoer? Die, die, die is in Antwerpen, is die, uh, is die gestrand. En die, dat moest met een sleepbootje naar Middelburg. En dat was toen de grootste drukzaak van Nederland qua cocaïne. Maar nou zit ik te piekeren, mijn hersens kraken. Wie is die W ook maar weer? Maar dat zoek ik wel voor je uit. De W waar we het nu over hebben. Ja, de dat Harry zou w. het ook kunnen. Ja. Hij duikt er veel zaken op. Een beroepsgetuige ja, dus, is het. Hij duikt er veel zaken op. Hij is een, uh, een ex-werknemer van Henk Rommy, Dat zegt hij zelf ook. Kijk, en hij zegt niet. dat hij, uh, zoals dit soort getuigen altijd doen... in auto's heeft gezeten en aan cafetafeltjes... Ja. en daar hoorden hoe anderen ja. criminele plannen smeden. Ja. Hij krijgt ook in de passagezaak van het OM een soort van beloning en die, als, als, uh, die, die wordt aangegrepen om hem bescherming te kunnen geven... om hem in een hokje te kunnen horen... Om, uh, om ervoor te zorgen dat je niet alle vragen mag stellen. Dus alle alertheid uh, is geboden. Ja. Theo, begint een, ik zie een lampje ja, branden. Ja, ja, ja, ja. ja want het gaat zo verfijn tegenwoordig... Om, om, om dat soort cruciale getuigen aan het zicht van justitie te onttrekken... Mm -hmm. Maar jij ziet nu misschien wel Maar weg. vroeger ging, was, was het heel simpel. Alle, alle miseren met, met, met politie-infiltranten en verklikkers... om mensen tot een drugsdeal te bewegen. En ze vervolgens, als je dan het, de man had bewogen... om het spul aan je te leveren... dan was daar wel de politie, maar jezelf niet. En dan zei die man... Ja, maar ik, heb, nou, ik had met hem afgesproken. Dus wat, zegt de politie? Hij bestaat niet. Hmm. En dat ging vroeger op een hele primitieve manier. Want toen maakten ze altijd gebruik van meneer Stotijn. Uh, maar die had een houten poot en dan begonnen alle die verdachten te gillen... maar er zat hier een met een houten poot. En dat, dat werd toen een beetje opzichtig, Weer die man met die houten poot. Nou, toen ging de rechters dus de man met de houten poot naar voren halen. Er is dus ook een boek over ze Stotijn, De Danser heette het gewoon. Kijk, nu, ze hebben heel veel geleerd hoor, denk ik. Maar, ja. hm. maar nou zal misschien de bom barsten, want die vee... die begint mij hier daar met te woelen tussen mijn oren. Oké, okay. nou, laten we even doorwoelen nou, en ga Ik uh, kan na half vijf nog wel even... Precies. Ja, ja, ik ja. zou zeker ja. na half vijf even, als, je, als het uitgewoeld is in je hoofd... Ja. Theo, uh, de rechter die heeft de mogelijkheid om als iemand verdacht wordt... Uh, van een delict waar verschillende uh, onderdelen in zitten zowel uh, strafbaar, uh, hoe heet dat, uh, vals het in geschriften... als geweldpleging, et cetera. Mm. je al die dingen apart kun je veroordeeld worden. Maar nu heeft uh, de minister het uh, die heeft het mogelijk gemaakt... om mensen daar zwaarder voor te straffen. Dus de ja. opgetelde aantal straffen van die verschillende onderdelen... om dat te verzwaren. Ja. Uh, is dat wijsheid? Uh, wijsheid, er is wel heel diep over nagedacht. Al was het alleen maar om te om een manier te verzinnen om het effect van deze toekomstige maten te kunnen verdedigen tegen iemand die daar een beetje kritisch naar gaat kijken. Kan Ga jij daar kritisch maar naar kijken? Maar er is geen grote maatschappelijke behoefte om dit rekenkundige ja. uh, foefje zal ik maar zeggen onder de mensen te brengen, zodat het tot helft van de mensen een heleboel boeven ja. nooit meer onder de mensen komen. Want zo werkt het natuurlijk nee. niet. Maar mensen <laughs> willen dat niet. Uh, uh, hij wil dat niet de rechter daartoe dwingen dat hij zwaardere straffen gaat opleggen, wat hij in andere nou, gevallen wel wilde met hij. minimum. Straffen. Maar hij laat de rechter die vrijheid. Hij creëert de mogelijkheid, wat Theo zegt. Ja, nou, dat, dat is fijn. Daar zijn wij ook aan gewend in, uh, in West-Europa. Dat de rechter de vrijheid heeft om binnen de marges die de wet daarvoor stelt, een straf op te leggen. En wat hij nu, dus nu kennelijk wil, ik heb het nog niet gezien hoor, is, is het maximum verhogen. Het is nu zo dat als er um, een samenloop is van meerdere feiten, zoals je net schetste, hm. dat je een straf kunt krijgen die maximaal uh, een derde hoger is dan de hoogste maximale straf die op die feiten gesteld ja. is. En dat maximum moet weer omhoog gaan. Daar een half... Naar de helft. Het ja. nou dat... nee, is natuurlijk de vraag wat de rechter daarmee doet. Dus Zoals als de rechter zo... geen noodzaak ziet om zwaarder te straffen... doet hij dat niet? Nee, maar het, het, het is volstrekt theoretisch. Want in de gangbare praktijk van nu... het zwaarste delict plus een derde... wordt het ook nooit toegepast. Het maximale plus een derde. Maar is dit een leerproces bij het departement? Omdat ze eerst hebben ze geprobeerd rechters te dwingen... zwaarder te straffen. Bijvoorbeeld minimumstraffen in te voeren. Dat is allemaal niet zo'n succes geweest. De politiek lag daar ook behoorlijk voor. Is dit terug uh, keer op die, op die weg eigenlijk. Nou, dit, dit is op zich een goede tactiek. Hè? Want je kunt als rechter denk je natuurlijk al snel van... Nou, is dit nou in deze categorie de zwaarste zaak die ik ooit van mijn leven heb gezien? Nee, dat is hij niet. Dan ga ik ongeveer zo ver onder het maximum zitten. En als het maximum hoger ligt, dan zou het kunnen... dat als je even verder onder gaat zitten, dat je hoger uitkomt. Mm. Dat kan natuurlijk wel. En ik weet, ik weet niet wat dit in de toekomst voor effect heeft. Theo, we hebben het in, in schuld en boete eigenlijk bijna wekelijks gehad... over uh, het illustre duo, TV en opstelten. Eigenlijk waren er niet vaak echt positieve geluiden te horen hierbij bij, bij onze paneleden. Het ja, was een beetje Want mijn running gag. Het was, was jouw running gag ja. en, en veel van je collega's ook uh, of, uh, tot zelfs oprechte woede en verbijstering toe. Is er eigenlijk uh, uh, iets wat ze wel goed gedaan hebben tot nu toe? Kan je iets bedenken waarvan ja, je zegt het, dat is nou het, werkelijk doortastend het, goed het, en het, hebben we gedaan. Het, minister, het, het ministerie van, hoe heet het, Veiligheid en Justitie. De ontvorming daarvan in het ministerie van Propaganda en Justitie... is voortreffelijk gelukt. Want ze weten nu ook weer een voorbeeld met dat, ja, dat maximum kennelijk de mensen te vangen in een aandacht die erop neerkomt... dat de mensen denken, nou, ze doen hun best... om krachtige maatregelen te verzinnen. Nou, dan kan je mensen altijd mee focussen op de toekomst. En daarmee belet je dat de mensen eens een keer op adem komen... eens terug gaan kijken, zeggen wat hebben ze nou eigenlijk gedaan al die tijd? Wat is het netto resultaat van alles wat ze gedaan hebben? En ik denk ook wel eens dat het uit pure nood is... dat al die spindokters dat willen voorkomen... en zeggen, we moeten wel wekelijks met iets pakkends komen. Ja, nou, daar, laten daar hebben wij een jaar lang een heel programma mee kunnen vullen... Ja. Maar het is puur de propaganda. Maar niks. Als je het serieus, ben je dit eens met Hidema? En, Helemaal. En, en, en is er iets dan even puur in. Op straf heeft Ja. Nee, niks. Niets. Het is, gewoon niets nee, het is, gebeur, het is er. heel erg versnipperd. Het is, het is precies wat meneer Hidema zegt. Je moet, je moet als politicus kennelijk populair blijven. Dus elke, elke zoveel weken uh, moet er een nieuwe krachtige maatregel gepresenteerd worden. Die is niet uh, in het algemeen niet doordacht en niet voorzien van enige inbedding in een groter kader, ook niet op de toekomst gericht. Maar het is allemaal nu. Hier, ik moet hier blijven zitten. Ik moet het volk laten zien dat ik krachtige maatregelen neem en ik verhoog weer eens iets of ik schaf weer eens iets af. Er is echt uh, helemaal niets uh, wat structureel is, uh, ook niets dat zal beklijven, denk ik. Het zijn uh, verloren jaren. Sorry. Uh, iets anders, iets veel kleiners wellicht. Maar misschien dat dat ook weer een nieuw hoofdstuk... in het gedrag van het OM uh, gaat inluiden. Um, iemand is vrijgesproken van te hard rijden. Want hij is, zijn auto is niet geflitst, maar de caravan die erachter hing. En de auto was niet zichtbaar. En de rechter zegt, ja, uh, meneer hoeft niet waar te maken... of hij er wel of niet was, dat moet het OM doen. Dus ik, uh, ik schrap deze boete. Het de OM zegt, we gaan niet in beroep, want het gaat op veel te weinig centen. Maar we gaan in het vervolg blijven wel die boetes uh, uitschrijven. Uh, is hier iets aan de hand? De Telegraaf... Ja, uh, waar er is het iets uit? aan de hand. <lacht> dit is een hele de Telegraaf noemt het een bom. typische telegraafbom. bom dit. De Telegraaf is ontzettend goed in uh, iets prachtigs maken, je hoort het de hele dag al op de radio... van helemaal niets. Want het is helemaal niks, dit. Okay. De, er rijdt een auto met een aanhanger en het kenteken wordt geflitst... in de wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften... waar dit onder valt, staat in artikel 5a... degene uh, op wiens naam nou het kenteken van die aanhanger staat... die is de pineut als de auto niet te zien is. Oh, oké. Okay. Uh, nou, dat, ja. dat staat erbij, dat laatste. Ja. Alleen, nou het woord pineut staat er niet in. Nee, in artikel okay. 8 staat... Dat hele feest gaat niet door als de kentekenhouder aannemelijk kan maken... dat hij niet in die auto zat op dat moment. En dat is hier kennelijk gebeurd. Ja. En dat is niet meer dan normaal. Dat dit allemaal zo makkelijk leegloopt. Want ik keek naar de toekomst. Ik denk dat altijd, want het is toch een hele braaf bevolkingsdeel... die zich met zo'n sleurhut op de weg begeeft met een heel gezin. Ja. En dan wordt het beeld geschetst, één dag dus maar... dat die mensen die gaan vol op de plank... en met, met, met die sleurhuts scheuren ze langs allemaal. Controlepunt. Ik denk dat, dat dat wordt me toch moeilijk. Want het is het meest braafste de, de samenstel van... van van, van onze maatschappij toch? Ja, ja nou Be dat gaat dus niet door. Dat was als die dubbelwandige kerf in volgens het bed kookt, dan wordt het weer anders. Ja, nee, maar het zou natuurlijk te gek zijn als je niet aannemelijk zou mogen maken dat jij daar niet was op dat moment. Nou. Ja. En wat iedereen kan een kentekenplaatje laten drukken met jouw kenteken en daarmee rondgereden en jou allerlei boetes smeren. dan moet jij toch kunnen zeggen van ja, maar kan ik niet geweest zijn... want ik lag in het ziekenhuis of ik, ik ken de inhoud van deze zaak niet. Maar kennelijk is het die persoon gelukt. Het was een garagehouder, begreep ik, om aannemelijk te maken... dat hij het niet kon zijn. Nee, in elk geval nou, dat het niet zijn auto was en zo staat de het de sinds ja. jaar en dag in de wet. En ja. zo doet de rechter het ook Goed, sinds jaren. Maar als je het niet aannemelijk kan maken, blijft het toch weer gek. Want dan zit jij in de positie ja. waar je kan er niks aan doen... en je bent toch te klos. Ja, en dat, dat komt ook voor. En dat ja. is vervelend ja. Maar meer dan dat is het ook niet. Dat, je van de nou, dat, dat komt heel vaak voor. Ja. Er worden heel vaak bij, bij overvallers in sp, die pakken eerst een, een auto, ze, en vervolgens een nummerbord. En dat nummerbord plakken ze op. Ja. Theo, nog even wat dan, anders. Dan, dan, dan zit je toch... Wat is er? Albert Partijn, dat is een rechter op Schiphol. -Oost. Ja, kan, daar kan ik helemaal mee meevoelen. Oké, okay, zal ik dan misschien de luisteraar desondanks nog even vertellen zeg waar het maar. over gaat? Of ja. zeg je gewoon Albert Partijn kan ik altijd mee meevoelen? Nee, nee. nee, maar meneer Partijn. Deze die... rechter heeft gezegd dat hij vindt dat cocaïne legaal moet worden. Hij doet niets anders op Schiphol dan bolletjes slikkers en, en, en cocaïne-smokkelaars aanvallen. Daar zou ik aanhouden. gek van worden. Is het opmerkelijk dat die... een rechter dit zegt? Ja, nee, dat is helemaal niet zo gek. Want je, je, je zit daar als rechter, helemaal van de wereld, daar op Schiphol. En dan komen al die, die dames, zijn het vaak met bolletjes cocaïne in hun lichaam. Allemaal zielige dametjes, zielige verhalen. De een heeft dertig bollen en de ander heeft er veertig. En dan moet je een strafrechter gaan differentiëren. De verhalen zijn allemaal even zielig. En het is een ritueel, een eindeloze optocht... krijgt meneer Partijen langs zijn neus. Dan denk je toch, ben ik hier rechter voor geworden? En dat, dat, dat, dan, dan, dan krijg je iets heel mistroosters. Mm. En als je dan gaat denken en achter je oren krat... dat ben ik hier eigenlijk aan het doen. En eh, als we die cocaïne dan vrijgeven... dan zijn we toch van de boel af of en als we het een beetje zuiver houden, dan heeft er denk ik ook nog een heleboel mensen er, er, er geen last van. Nou, zo zal die zijn gaandeweg zijn gaan denken. Dat zal, maar is het maar dan desondanks niet de gek dat een rechter dit in het openbaar zegt? Terwijl hij elke nee, dag hoor. daarover een heel andere wet moet toepassen. Ja, maar er is al zo lang, al decennia Tuurlijk, lang, wordt er gevormd wel. en gecongresseerd over de nut van de war on drugs. Dat iedereen die er een beetje inkijk in heeft, al lang zegt, schij er mee uit. Ja. Maar niemand doet dat, en ik kan je ook wel vertellen waarom. Maar dat is geheim. Oh. Maar desondanks heilig, kan jij het vertellen op de radio. Ik ben ervan overtuigd dat iedere be beleidsmedewerker die oh. nou ingewijd is in de dagelijkse praktijk van justitie. wel weet dat die war on drugs niks oplevert. Maar het voorkomt wel dat een heleboel mensen die nou dag in, dag uit de kost verdienen. En dat zijn er heel wat hoor, door de generaties heen zijn dat al hele gezinnen. Uh, die dag dag in uit aan de kost komen... door het husselen en het scharrelen in drugs. Als je die opeens legaal maakt, hoe komen die mensen aan de kost? Denk je dat die werken naar het arbeidsbureau gaan? Dat die naar de lopende band loopt? Die zijn snel geld gewend, generaties lang, hele families. En dan krijg je iets heel engs. Want nu heb je ook, en dat staat in alle vonnissen... die vonnissen kun je zo, van, van die kwesties die ik die noem... kun je zo uit de stencilmachine halen. Dan staat er ook altijd bij dat het veel onrust in de, in de maatschappij geeft... en ook aanleiding is tot geweld. Is ook zo. Maar dat is binnen de interne kring. Van de mensen die gaan elkaar beroven, berippen... en de komt ze gaan schieten en steken onder elkaar. Maar du moment dat je die warm on drugs stopt en je legaliseert de boel, dan krijg je een legioen werklozen... die snel geld zijn gewend. En die gaan, en die gaan hun, bedenken. hun gewelddadige instincten loslaten... op de brave burgerij met overvallen. Maar niks, ja. het is uh, iets wat iedereen wil, maar het is onmogelijk. Dat is eigenlijk wat ik concludeer uit het verhaal nou, het, van Theo. Men is bang voor de gevolgen. Ja, ja. Maar ja, je schetst dat, er, dat je dan zo'n ontzettende chaos ja, krijgt. Ja, maar niemand zegt het. Bij deze ja. heb jij het gezegd. Maar niks. Ja, je hebt het natuurlijk met allerlei soorten drugs. Hè. Dat geldt ook voor sigaretten en alcohol. Waarbij alcohol misschien nog wel de allergevaarlijkste druk is die er is. Het sluipt er langzaam in, maar het gaat er ook nooit meer uit. En uh, dat is wel legaal. Mm -hmm. en, en er spelen natuurlijk allerlei politieke belangen en, en internationale belangen. Uh, op grond waarvan ik niet zo 1, 2, 3 zie dat cocaïne gelegaliseerd gaat worden. Als dat wel zou gebeuren en je zou dat bijvoorbeeld hier uh, door de overheid laten maken. En voor een normale prijs aanbieden dan zou die, die, die stroom van, van zielige dames uh, snel opdrogen. Dat zou ja. een groot voordeel kunnen zijn. Ja. Uh, maar de, de zijn zo, er zitten zoveel haken en ogen aan, uh, ja, aan die kwestie... Ja, dat... met zoveel belangen die spelen. Denk alleen al aan Amerika. Amerika maar, zal dat nooit toestaan. Maar het gekke, niks is als Theo Hiddema gelijk heeft... dan hadden ze in de tijd die de drooglegging in Amerika nooit moeten opheffen. Want toen zijn er al die grote georganiseerde uh, crimefamilies... die iets anders gaan doen. Ja, nou ja ik, nou, ik, ik die kan die niet duur, goed beoordelen dat of dat het zo we. werkt. Nou, het, het is al bewezen. Men een paar jaar geleden, door omstandigheden... het hield verband met de stand van het vliegverkeer... en onderhoudend van het vliegveld... kon het opeens een, een 0-0-controle... op mm -hmm. Staventum en op Rotterdam. Meteen namen de overvallen in Rotterdam spectaculair toe. Ja. ja. Zo, dat verband is daarmee gelegd, zeg jij. Ja, maar dat is er al. Oké. Okay. Theo Heerdema, dank je hartelijk. Toch en Marlix van der Werf. Jij ook bedankt. En de villa is er morgen weer. Vanaf half vier hier op Radio 1. Zometeen na het, journaal, het Radio 1-journaal met Bert van Slooten. Goed, Tessel. Bert. Ja, we hebben nieuws over een alcoholverbod voor de kinderen onder, of dat is tussen de 18 en de 16 jaar. Ik weet van niks. Ik weet ook, jij bent voor niks? Ik weet van niks. Komt er allemaal aan. Uh, na vijf uur komt dat. Daagse gesprekken gaan we het ook over hebben. Daar zijn ze druk bezig om oplossingen te vinden voor diverse problemen. Ze debatteren over de bijstand in de Tweede Kamer. En we hebben het qua voetbal ook nog eventjes over de loting van Ajax en AZ. Weer een Oostenrijkse club, Ajax. E een he? Oostenrijkse club. Hm, Salzburg uit. Altijd lastig. Altijd lastig. Oké, okay, we gaan luisteren. Dankjewel. Dit is Radio 1. Eerst het NOS-journaal nu met Gerk. In het zuiden van Frankrijk hebben 100 agenten vanochtend invallen gedaan op diverse locaties in elf departementen. De operatie hield verband met illegaal verwerkt paardenvlees.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 Als tegenprestatie gaat de EU onderhandelen over het opheffen van de visumeisen voor Turken die naar de EU willen reizen. Naar verwachting is de visumplicht over drie jaar afgeschaft. En dat is het nieuws. ANWB-verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Er zijn nog maar weinig bijzonderheden in deze maandagavondspits. Er staat in totaal slechts 40 kilometer file. Eén file is aan de lange kant en dat is die op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Beeldhoven en Knoopend weert 6 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. We hebben weer diverse gerichten. De gerechten... die we op gaan dienen vanmiddag. Op de menukaart staat onder andere alcohol. Het gaat over de kans op een boete voor jongeren onder de 18 jaar... die toch in het glaasje kijken. Die boete en die kans daarop die is nihil. Hoort u straks meer over. Verder debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe regels voor de bijstand. Josephine is bij een workshop omgaan met de bijstand... Op ons menu verder een discussie over Sochi. Moeten de Nederlandse politici een daad stellen? We leggen die vraag voor aan verschillende mensen. En gerecht 39, bij mij is dat Nassi Chao is in de aanbieding. Hoe dat nou in elkaar zit, daar wordt hij dus zo'n reportage over. Maar we beginnen met het laatste nieuws uit Den Haag. En dat gaat over de pensioenen. Want een pensioenakkoord, dat lijkt dichtbij. De vijf partijen die samen een herfstakkoord hebben gesloten, die verwachten morgen een financiële deal te maken over een extra pakket aan bezuinigingen. En met deze extra bezuinigingen moeten de pensioenplannen van het kabinet gerealiseerd worden. Margreet Boer, politiek redacteur te Den Haag. Margreet, wat is er allemaal afgesproken? Wat weten we? Margreet Boer. Dat klinkt heel erg raar. Ik hoor nog niks, hè? Nou, ik hoor jou wel, Margreet. Uh, nou hoop ik dat je mij hoort, want wij willen namelijk van jou weten... wat er tot op heden is afgesproken bij al die besprekingen in Den Haag. Margreet Boer. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er afgesproken? Nou, het kabinet is al heel lang bezig he, om een meerderheid te krijgen voor haar pensioenplannen. En er is al weken gesproken met de regeringspartijen en de vijf oppositiepartijen. ChristenUnie, SGP, D66 en ook CDA en GroenLinks. En dat schoot maar niet op. Die pensioenplannen moeten notabene 3 miljard euro opleveren aan bezuinigingen. Dus dat is heel fors. En het lukte niet om daaruit te komen. Dus de afgelopen dagen is er gesproken met de regeringspartijen en alleen D66, ChristenUnie en de SGP. Dus zonder CDA en GroenLinks. En zij hebben gekeken waar kan er nog extra bezuinigingen worden als er minder geld binnenkomt via de pensioenhervormingen. Nou, dat financiële akkoord dat is nu zo goed als rond, wordt er gezegd. En morgen wordt er de laatste hand ingelegd. Alleen men wil nog niet zeggen over hoeveel geld het nou precies gaat. Uh, we horen bedragen variërend van 400 miljoen euro... tot 600 miljoen euro aan extra bezuiniging. Of je zou kunnen zeggen aan extra lasten voor de burger. En uh, die partijen die zeggen in ieder geval alleen... dat ze er goede hoop op hebben dat ze morgen uitkomen. Luister even om te beginnen naar Arie slop van de ChristenUnie. Wij moesten nu met elkaar even in deze samenstelling gaan spreken... omdat het over de begrotingen ging. En omdat het ook gaat over een herfstakkoord... dat we met elkaar hebben gesloten over de begroting. Dan moet je van elkaar natuurlijk wel weten... van wat voor ruimte is er om ook rond zo'n belangrijk dossier... als de pensioenen tot oplossingen te komen. Dag meneer Samson. Goedemiddag. Het schiet aardig op, horen wij... Ja, we hebben weer een stap gezet en uh, ik denk wel dat we er de komende dagen uit kunnen komen, ja. En morgen zou er dan een financieel akkoord kunnen zijn om later de, de pensioenen te kunnen verbouwen. Ja, want we hebben natuurlijk geconstateerd dat de wens op pensioenen, ja, die vergen ook geld. En daarvoor hebben uh, we met de vijf partijen die het begrotingsakkoord hebben ondertekend, om de tafel gezeten tot nu toe. Als we eruit zijn over wat de mogelijkheden zijn over dekking, dan kun je het hele pensioendossier met zoveel mogelijk partijen afronden. Want dat nou, zou het... beter zijn om, om ook GroenLinks en CDA, om die weer aan tafel te krijgen om het pensioenakkoord zelf te sluiten. Vindt u dat? beter? Nou, het is altijd beter. Het gaat over een, een dossier over onze pensioenen. Dat gaat over de komende decennia. En een zo breed mogelijk draagvlak is daarbij altijd gewenst. Dag meneer Rutte. Wat een, wat een optimisme ineens over de financiële afspraken voor het pensioenakkoord. Het gaat goed. Mooi. Nou ja, u weet het. U weet dat ik nooit iets zeg voordat we klaar zijn. Uh, we proberen fasegewijs dit probleem op te lossen. Meneer Zijlstra, één korte vraag. Um, hoe ver bent u eigenlijk met die financiën? Hoeveel is er al uh, binnen? Nou, er, is een, uh, er zijn diverse posten die uh, zouden kunnen worden gebruikt. Maar iedereen moet nu ook weer... Uh, Noem maar eens twee. Uh, nee. Uh, iedereen moet nu bij zijn eigen achterban ook kijken van... Uh, kunnen we dit inderdaad voor onze kap nemen? Dat is wat nu gaat gebeuren. Uh, morgen gaan we verder kijken en kijken of we daarmee dan ook... het pensioenoverleg met zeven partijen kunnen voortzetten. En dat was Habel Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD, Margreet... Begrijp ik het nou goed van die fractievoorzitters... dat ze morgen waarschijnlijk een financieel akkoord afsluiten... met vijf partijen, maar dat ze daarna proberen... om nog meer partijen aan tafel te krijgen. Ja, en dat is toch wel een heel bijzondere. Hè? Want morgen nou. dus een financieel akkoord. Dat wil zeggen, dan is er een pot met geld gevonden. En dan zeggen ze tegen CDA en GroenLinks... jongens, komen jullie er ook weer bij, want we hebben geld. En nu moeten we nog over de pensioenen gaan praten. Nou ja, dat is een merkwaardige constructie. Nou, maar even voor de helderheid. Dus ze sluiten een akkoord over de bezuinigingen. Ja. Maar nog niet over. De pensioenen. Nee, ze hebben nu gesproken en ze hebben dan nog geen formeel akkoord, dat hopen ze dan morgen te bereiken, over waar zouden we geld kunnen vinden. Want eh, die 3 miljard, daar worden ze het nooit over eens, wat hervormingsplan. Dus daar wordt aan gesleuteld, dus is er extra geld nodig om toch dat bezuinigingsbedrag van 3 miljard op tafel te houden. Dat kan niet alleen via de pensioenen, want daar gaat men dus wat aan veranderen. Dus is er eh, gezocht naar, naar andere eh, posten waar je geld op kunt vinden. Nou, dat kan dus zijn eh, bijvoorbeeld de belasting eh, bij auto's. Hè, om om daar die te verhogen, dat wordt gesuggereerd. BTW-plichtig maken van pensioenfondsen bijvoorbeeld. Nou, daar worden met deze vijf partijen over gesproken. En dan gaan ze weer naar uh, die andere partijen. Het is de vraag, trouwens hoor, of CDA en GroenLinks ja. willen aanschuiven... want dat weten we helemaal niet. En dan kunnen ze zeggen, kijk, we hebben deze pot met geld nog... Uh, en nou, willen jullie nog met ons praten... over een verdere invulling van die pensioenplannen? Het is de vraag van, ja, als ze zeggen van... dat is 400 miljoen, 500 miljoen... dat vinden wij veel te weinig om mee te schuiven in die pensioenplannen... Want je beperkt je natuurlijk heel erg. Het kabinet zegt, dit is nog het bedrag, de marge waarbinnen gesproken kan worden. En als het CDA of GroenLinks meer geld nodig hebben, dan kan het helemaal niet. Maar begrijp ik het dan ook goed, van, dan heb je dus de bezuinigingspot gevonden. maar heb je nog niet de pensioenplannen. Dat dus eigenlijk dat pensioenakkoord nog helemaal niet rond is. Want als je het zo openlaat, dan heb je waarschijnlijk nog geen overeenstemming. Nee, dat pensioenakkoord is nog niet rond. De bedoeling is om daarna verder te praten over het pensioenakkoord. Je hebt jezelf natuurlijk enorm ingeperkt, want je kunt niet meer over alles. Praten, je kunt niet meer praten over miljarden veranderingen in dat pensioenakkoord, want je hebt 400, 500 miljoen euro tot je beschikking om nog wat dingen te veranderen. Dan kan het zijn dat GroenLinks zegt: Nou jongens, dat is veel te weinig voor ons, daar zien wij geen helm meer in, wij stappen op. Het kan ook zijn dat ze zeggen: Wij vinden die bezuiniging ook helemaal op hele slechte terreinen gevonden, wij gaan niet meer meepraten. Dat is dus allemaal nog open. Je weet in ieder geval wel dat uh, er nu wel druk op de ketel zit, want de marges, de financiële marges zijn vanaf morgen heel erg duidelijk. Daarbinnen moet het gevonden worden, en als CDA. GroenLinks niet meedoen, ja dan moet je toch concluderen dat het weer met de andere uh, vijf partijen zal moeten. En die hebben toch als ze een financieel akkoord gesloten hebben eigenlijk min of meer ja gezegd tegen ook veranderingen op het pensioengebied. Alleen moeten die dan nog ingevuld worden. Maar hoe je het ook went of hmm. keert, voor kerst lijkt er een pensioenakkoord eh, te zijn. Alleen de vraag is dan, welke partijen doen er allemaal mee? Goed, kleine doorbraak vandaag in Den Haag. De definitieve doorbraak komt de komende dagen. Dankjewel Margreet. We blijven een beetje in Den Haag. Want in Den Haag verdedigt staatssecretaris Kleinsma vandaag... in de Tweede Kamer haar plannen voor de bijstand. Volgens de staatssecretaris moeten mensen in de bijstand... meer bij gaan dragen aan de samenleving. En op de achtergrond hoort u al het geluid. En dat is niet het geluid uit Den Haag, uit het land. Kapella aan de IJssel, want daar is Josephine Trehi neergestreken. Want Josephine, we hebben jou maar eens op cursus gestuurd. Maar wat voor cursus ben je terechtgekomen? Shine heet het: uh, Shine? Shine Participatie. Ja. Ja, en het is niet de bedoeling um, om mensen echt aan het werk te helpen, 1, 2, 3. Gerald Nieboer zit naast me, is de begeleider hier. Maar het is meer om mensen balans te geven in hun leven? Ja, dat klopt. Uh, mijn insteek is de welzijn van de mens. En uh, als je ziet, als je dat als basispunt neemt... of uit, en mensen daarin gaan ontwikkelen... of gaan leren wat meer ontspannen met het leven om te gaan... of met situaties, dan is er minder energieverlies... En energie wat overblijft, dat wil gewoon iets gaan doen. Dat zit in de mens, naar mijn idee. En dan zie je dat op een natuurlijke wijze mensen ook iets absoluut willen doen. Oké. Okay. Er zitten hier vier deelnemers aan de groep vandaag. Uh, het is een beetje een speciale bijeenkomst eigenlijk, hè? Ik schrijf even bij jullie aan. Slagroom, sushis en koffie op tafel. En jullie zitten lekker film te kijken. Fantastisch. Prachtige film. Enthusiabels. Film uit 2002 geloof ik, of 2012... En het gaat echt precies over gevoelens, over echte mensen. En... Ja, het, gaat, het is de laatste keer voor de kerstvakantie. Dames, vandaag een beetje speciaal hier, een beetje gezellig. Het gaat inderdaad over een man die uh, um, geen werk een heeft, hè? Een invalide man die wordt geholpen door een, een uh, Afrikaanse man die uh, eigenlijk in het begin heel sceptisch is, maar dan totaal omslaat, omdat hij het gevoel krijgt van het is fantastisch om te kunnen helpen. Ja. Dat is dus eigenlijk wat de staatssecretaris ook wil. Dat mensen die in de bijstand zitten ook iets terugdoen voor de maatschappij. Mensen helpen. Wat vindt u daarvan, van dat idee? Ik vind het op zichzelf natuurlijk vanzelfsprekend... dat we allemaal, als we mensen kunnen helpen, helpen. Maar het is altijd ook wel zo, ik denk dat... en dat is wat we hier ook een beetje door de begeleiding krijgen... dat we wel iets moeten zoeken wat bij ons past. Want wat zou bij u passen, bijvoorbeeld? <laughs> Excuses. Nou, ik zal u vertellen, ik heb heel mijn leven eigenlijk zelfstandig gewerkt, dus. Dat is voor mij een hele grote terugval naar mijn handicap, dat dat is opgehouden. Maar ik bedoel, mensen begeleiden met een leuke job voor zichzelf, om iets voor zichzelf te beginnen, dat zijn de soort kanten waar ik dan aan loop te denken. En mevrouw, hier aan mijn andere kant, wat zou u voor vrijwilligerswerk uh, kunnen doen? Nou ja, ik zou bijvoorbeeld in een verzorgingshuis uh, zou ik koffie of thee in kunnen schenken. Of ik zou iets met uh, maaltijden rond uh, kunnen brengen. Oké, okay, dat doet u nu niet? Nee, ik heb, doe momenteel geen vrijwilligerswerk. Maar ik zou ook bij wijze van spreken een telefooncentrale kunnen bedienen... in een verzorgingshuis. Maar het moet niet zo zijn dat het dan weer van mensen de banen afpakt. Hè? Dat, dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Daarom is er ook veel weerstand tegen de plannen. Gaat u vooral even door met film kijken. Straks na vijf praten we verder door. Dank u wel. En dan hoort u hwe Josephine Trehi. Die Ankündigung GAUX ist weltweit zur Kenntnis genommen worden. Menschenrechtsorganisationen loben die Entscheidung des Bundespräsidenten als gutes Signal. Maar ook voor de stigmatisering van homoseksuelen door de Russische regering. De Duitse president Kahoek, Eurocommissaris Redding en nu ook de Franse president Hollande. De lijst met regeringsleiders en andere prominenten die wegblijven bij de Olympische Winterspelen in Sochi. Vanwege de Russische mensenrechten situatie. Die wordt steeds langer. Wat moet Nederland doen? We gaan in deze uitzending een aantal mensen om advies vragen. Om te beginnen maar is Boris Dietrich van Human Rights Watch. Daar is hij directeur pleitbezorging seksuele minderheden. Met Dietrich, uh, ja, normaal gesproken zien we koning Willem-Alexander en koningin Maxima en de kinderen ook wel bij dit soort grote sportevenementen. Moet de koning, wat u betreft, naar Sochi? Uh, zeker niet bij de opening. Uh, Sochi, dus die Olympische Winterspelen, is echt een prestige-object. Project van uh, president Poetin. En het zou wel eens heel goed zijn om daar de glans van af te nemen. door geen uh, topfunctionarissen, hoogwaardigheidsbekleders daar naartoe te sturen. Zodat uh, de Russische bevolking, als ze naar die openingsceremonie kijkt, denkt: hé, hey, waarom zijn al die mensen daar niet? En hopelijk komt dan het verhaal door. dat is vanwege de schending van mensenrechten. En u kent dat argument, hè? Sport in Politiek, je zou het niet moeten mengen. Ja, alleen helaas doet Rusland dat natuurlijk wel... door een wet aan te nemen die elke expressie van seksuele oriëntatie verbiedt. Dat geldt dus ook voor atleten. En door weg te blijven bij zo'n openingsceremonie... worden overigens de sporters die meedoen aan de Olympische Winterspelen niet benadeeld. Die kunnen natuurlijk gewoon een wedstrijd doen. Maar het is met name een klap in het gezicht van Poetin. En uh, ja, hij zal dan ook moeten uitleggen in Rusland... waarom alle mensen uit de rest van de wereld afwezig zijn. Ik heb ook begrepen van homo in Rusland, dat die zeggen van laat die buitenlandse gasten... nou juist komen, want die moeten zich in Rusland uitspreken... tegen die anti homo propaganda -wet. Ja, absoluut. Dat moet ook zeker gebeuren. Maar dat hoeft natuurlijk niet de, een staatshoofd te zijn of een premier. Kan je net zo goed een minister van Sport sturen. In dit geval zou minister Schippers, als ze zou gaan... heel duidelijk ook de verklaring van 19 Europese Unielanden... die op 1 oktober is afgelegd, euh, naar buiten kunnen brengen. Namelijk dat discriminatie in de sport uit den boze is... Uh, dus het zou heel goed kunnen zijn dat er een minister gaat. Dat is dus een wat lager internationaal niveau. Maar dus geen staatshoofd of geen premier. Ja goed, dus voor de duidelijkheid. Het staatshoofd, uh, koning Willem-Alexander, koningin Maxima... die moeten niet gaan. Premier Rutte moet ook niet gaan. Maar de minister Edith Schippers die zou wel kunnen gaan. Maar dan wel inderdaad uh, om zich uit te spreken... onder andere tegen de mensenrechten schendingen. Precies wat uh, homo-organisaties in Rusland vragen. Ja. Sporters, die moeten ook gaan? Sporters moeten natuurlijk gaan, en sporters zijn geen mensenrechtenactivisten, die moeten gaan om te sporten. Die kan je ook helemaal niet stimuleren om voor hun mening uit te komen, die moeten gewoon sporten. Als ze voor hun mening uit willen komen, moeten ze dat uiteraard zelf weten, maar dan moeten ze wel snappen dat daar eventueel consequenties aan zitten. Ze zouden opgepakt kunnen worden en het land uitgezet kunnen worden. Ja. Straks na vijf uur praat ik met de directeur van sportkoepel NOC NSF, Gerard Dielissen. Wat zou u aan hem willen vragen? Ik zou aan Gerard Dielissen willen vragen um, om met name het IOC onder druk te zetten, het Internationaal Olympisch Comité, om uh, tegen Rusland te zeggen, hoor eens, toen jullie uh, de Olympische Spinterwelen uh, Winterspelen binnen wilden krijgen, toen hebben jullie beloofd je ja, aan allerlei mensenrechten uh, verdragen te houden en dus niet uh, te gaan discrimineren op basis van seksuele oriëntatie. Jullie hebben je daar niet aan gehouden, dus IOC, zeg er wat van en protesteer daartegen. en vraag dat de anti homopropaganda de wet wordt ingetrokken. Ik dank u wel, meneer Dietrich. Boris Dietrich was dat. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Waar het nu tijd is voor de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, het valt mee? Ja, er gebeurt heel weinig in deze maandagavondspits. Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk. Eén file is wat langer dan gemiddeld. En dat is die op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Hennekido-Ambacht en Sliederrecht Oost, 7 kilometer. Some I stay up, in my bad luck. Some they just fall off but I still ain't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 We hebben twee hits gehad. Some Nights, dat hoort u hier. En We Are Young, dat kent u misschien ook wel. Fun, zo heet de band. De kans dat je als jongere onder de 18 jaar een boete krijgt... als je alcohol drinkt tijdens oud en nieuw, die is niet zo groot. Slechts één op de tien gemeenten gaat namelijk die nacht al controleren. Blijkt allemaal uit onderzoek van de NOS onder 250 gemeenten. Vanaf 1 januari 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken. Een derde van de ondervraagde gemeentes zegt zo snel mogelijk... na 1 januari met de controles te beginnen. Maar in sommige gemeentes wordt helemaal niet gecontroleerd. Zij vinden dat voorlichting en preventie wel werkt, maar straffen niet. De radiocampagne om jongeren te waarschuwen klinkt zo. Hé, hey, even tussen jou en mij. Mijn vader weet dus van niks. Mijn moeder weet ook echt van niks. Inderdaad, iedereen weet van niks. Want niks is de afspraak: niet roken, niet drinken onder de 18. Alcohol is slecht voor het kinderbrein, maar houdt zo'n campagne, jongeren van de drank. Het helpt alleen eigenlijk als uh, st ook streng gaan controleren. Want bijvoorbeeld de supermarkt kun je eigenlijk heel makkelijk alcohol halen. Ondanks het feit dat als je geen 16 bent, wordt het nauwelijks gecontroleerd. Vooral omdat eigenlijk in principe niks qua controles en zo. Het is alleen dat de leeftijd twee jaar omhoog gaat. Want ik zie ook mensen die, die 15 zijn, die zie je in de kroeg drinken, die worden ook niet gecontroleerd. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de handhaving. Jongeren onder de 18 kunnen een taakstraf of een boete tot 90 euro krijgen... als ze op straat, in het café of in de kantine drinken. Ook kasteleins en winkeliers zijn strafbaar. Bernd Snijders, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters... zegt dat controles voor veel kleine gemeentes geen prioriteit zullen hebben. Ik ben zelf burgemeester van Haarlem, en we hebben uh, 24 handhavers die ook dus allerlei taken op straat doen en die hebben we nu ook allemaal opgeleid uh, om te mogen controleren op die drank- en horecawet en dus ik denk dat we dat hier op den duur wel aardig voor elkaar krijgen waar het niet dat er uh, geconcurreerd moet worden met allerlei andere prioriteiten natuurlijk op handhavingsgebied, maar in heel veel kleinere gemeenten heeft men uh, dergelijke bijzondere opsporingsambtenaren niet, dus daar is het probleem uh, nou ja, veel nijpender eigenlijk aanwezig. Meer dan de helft van de ondervraagde gemeentes had het nieuwe alcoholbeleid begin deze maand nog niet klaar. Algemeen directeur Lodewijk van der Grinten van Koninklijke Horeca Nederland vindt dat een slecht signaal. Ik vind het onterecht, ik vind het schadelijk, ik vind het onwenselijk voor elke ondernemer in Nederland die hiermee te maken heeft omdat het een aanzet geeft voor valse concurrentie. Het geeft aanzet tot rechtsongelijkheid. In het ene dorp, in de ene plaats, gebeurt het een en in de ander het ander. Ik vind dat we daar als democratie niet op deze manier zo slordig mee om mogen gaan. De bijdrage was van Colette van Hunen. Het is acht minuten voor vijf, hoog tijd voor Peter karpers en het weer. Peter, het was een lekker zonnetje, het was eigenlijk lekker weer. Een beetje aan de warme kant vandaag. Wat is er aan de hand met het weer? Nou, wat er aan de hand is, dat is eigenlijk heel simpel. We hebben in midden-Europa een hoge drukgebied... en een lage drukgebied boven Engeland. En daartussendoor wordt de lucht vanuit het zuiden, zuidwesten, aangevoerd. Ja, en die lucht die is echt heel erg zacht. Die zon waar je het trouwens zo net over had... dat was eigenlijk vooral in het midden en in het zuiden van het land. In het noordwesten daar was het toch wel een beetje bewolkt... en ook een beetje miserig zelfs. Ach, niet overal hetzelfde niet weer. Niet overal hetzelfde weer, maar goed, het is dus heel zacht in het land. Uh, sterker nog, uh, het wordt niet vaak zo zacht midden december. Het was 12,7 graden in de beeld vandaag... In Limburg werd het zelfs eventjes 13,5. Nou, Dat zijn hele hoge temperaturen als je bedenkt dat het ja. normaal gesproken een graadje of 6 is. Ik lees her en der zelfs mensen die zeggen, de winter is in winterslaap. <laughs> nou, prachtig gezegd. Dat is er, maar dat is het ook een beetje. Ja, dat is het wel. En dat blijft ook nog eventjes. Want uh, naar welke verwachting je ook Was kijkt... Was daar nou even, uh... e even gestopt. Nou oh, jammer. <laughs> <laughs> want wat, wat zeggen we tegen deze man, tegen Bing Crosby? <laughs> Ik denk dat hij nog eventjes door moet dromen. Echt waar? Ja, want uh, die witte kerst die gaat er voor heel veel mensen wel komen. Maar dat is dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en in het noorden van Europa. Maar ik denk dat we in Nederland uh, de witte kerst dit jaar even aan ons voorbij laten gaan. Want er is eigenlijk geen enkele weersverwachting... Uh, die uh, ook maar een kans laat zien op een witte kerst. Dus ik kan natuurlijk ongelijk hebben, maar ik acht dat kans heel erg klein. Ja, jouw pluim laat gewoon wat voor temperaturen zien? 10, ja, 15? Ja, nou, tussen de 5 en de 10 graden ongeveer. Dus de wind die blijft de komende tijd uit het zuidwesten waaien en voert daarmee toch wel vrij zachte lucht aan. Goed, we moeten het doen met Bing. Dankjewel, Peter. Goed. Misschien herinnert u zich het nog wel, de grap van Gordon in het programma Holland's Cut Talent over een Chinese deelnemer. What are you going to sing? I'm going to sing an opera aria oh? of the uh, uh, Opera, Oh wow. Yeah. Which number are you singing? Number 39 with Rice? <laughs> oh. <laughs> Chinese restaurants die komen nu terug met hun eigen grap. Bij 39 restaurants is de komende dagen nummertje 39 op de kaart te krijgen met 39% korting. Verslaggever Yannick Eling ging bij een van die 39 Chinezen langs om eens even lekker te proeven. Wordt al flink in de pannen geroerd hier. Een stuk of acht grote wokpannen bij restaurant Taiwan in Zwolle. Meneer Jan, wat wordt hier nu uh, gemaakt? Ja, hij is, uh, hij is nu de, de Nassi uh, aan het bereiden. Dit wordt zo meteen erbij gerecht zeg maar, bij, de, bij de speenvarken. Want dit is dan onderdeel van nummer 39? Dit is onderdeel van nummer 39. Uh, als nummer 39 hebben wij uh, bij ons op de menukaart de Speenvaker Dit Dus even als een reactie uh, richting uh, Gordon. Met zijn, natuurlijk zijn, uh, zijn uitspraken. Die, ja, ik denk dat het bij iedereen, bijna iedereen bekend is. En je zag daar met name een hele grote groep Nederlanders die, uh, die voor de Chinezen opkwamen. Maar je hoorde ook geluiden doorheen... dat de Chinezen ook wel tegen een grapje moeten kunnen. En, en daarom willen we laten zien... Van, wij Chinezen kunnen best wel tegen een grapje. En vandaar ook deze ludieke uh, actie. Het speenvarken wordt uh, losgesneden. Uh, in Nederland ben je, uh, is het cultuur van uh, directheid. Dingen zeggen wat, uh, wat je op je tong hebt. Uh, doordat ik in Nederland opgegroeid ben... Uh, heb ik dat ook, uh, ook meegekregen. Uh, mee uh, maar aan de andere kant... Uh, Leer ook van de Chinese cultuur om daarover na te denken. van wat je zegt, uh, wat dat doet bij de ander. En zo is hij uh, klaar. Als je wilt. We maar een uh, hapje nemen? Ja. Gaat er ook. Mm, erg mals. Wel erg zout, hè? Ja, ja. Het, is een, uh, het is een zoutig gerechtje. Vandaar dat ook altijd bijgericht nasje bij wordt geserveerd. En als Gordon hier nou vanavond wil eten? Uh, we hebben zelfs een, een, uitnodiging, uh, een publieke uitnodiging uh, naar hem gedaan. Hij is Bij alle 39 restaurants uh, is hij welkom om uh, nummer 39 uh, te, komen, te komen proeven. En gaat u dan even bij hem aan, ta aan tafel zitten? Uiteraard. Uh, we zullen hem gerust e eerst laten eten. Uh, maar bij, bij, de, bij de kopje koffie willen we toch wel even de discussie met hem aangaan. Ik kan best begrijpen dat hij in, uh, op, op het moment zelf uh, met een opmerking komt. Maar waarom hij na een paar nachtjes slapen niet zegt van... Goh, ik heb een foute opmerking gemaakt, uh, ik bied mijn excuses aan... en, uh, en uh, ik realiseer me dat het inderdaad niet, uh, niet gepast is. De reportage werd gemaakt door onze verslaggever Yannick Eling. Het pensioenakkoord, we hadden het er net al over. Dat lijkt dus bijna rond. Maar ik zeg nadrukkelijk bijna. Wat betekent dat voor u? Wat betekent dat voor mij? Zo na vijf uur hoort u economieredacteur redacteur Gertjan Dennekamp met tekst en uitleg.